Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Polen wil precies weten wat er gisteren is misgegaan rond de wedstrijd AZ-Legia-Warschau. Voor de wedstrijd probeerden Poolse fans het stadion te bestormen. Ze kwamen in gevecht met ME'ers. Eén van hen raakte bewusteloos. Ook zou de veiligheidscoördinator van AZ zijn mishandeld. Uiteindelijk werden er na de wedstrijd twee mensen opgepakt. Geen hooligans, maar spelers van Legia. En daar is de Poolse club boos over. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken wil dat zo snel mogelijk onderzocht wordt... of de Nederlandse politie te ver is gegaan. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Narges Mohammedi. Ze is een Iraanse activiste die zich hard maakt voor vrouwenrechten in haar land. Zo strijdt ze tegen de doodstraf. En daar gaat ze mee door vanuit de gevangenis waar ze in 2016 terecht kwam. Een hele dappere vrouw, vertelt correspondent Daisy Moore. Volgens het Nobelcomité is ze in haar leven tien keer gearresteerd, vijf keer veroordeeld en uh, tot in totaal 31 jaar cel heeft ze uh, gekregen. Haar man zelf ook activist en haar tweeling van 16 heeft ze uh, ook al acht jaar niet gezien. Dus uh, ja, allemaal wel heel heftige omstandigheden om dit werk in te doen. En dan een mooie dag voor Nick Olij, de keeper van Sparta. Voor het eerst zit hij bij de selectie van Oranje. WK-keeper Andries Noppert is er daardoor niet bij. Hij is al een tijdje flink uit vorm.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 S'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Schupa et Albatraos, c'est parti Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite! Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that. The He is a human number. It's number is 666. U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur s'avonds wordt u twee uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste... maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt wekelijks wisselende thema's en dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Nou Marcel, wat leuk, we hebben je weer eens een keer live in de uitzending. Ja, dat is lang <laughs> geleden inderdaad. <laughs> Ja, leuk weer om uh, live te kunnen zijn. Want uh, het is altijd maar werken, werken, werken. Maar ik ben nou eens een keer een, een, een vrijdag vrij. Dat is ook wow. niet ook. Hey, vrij. <laughs> ja, het is uh, helemaal goed. Ja. Nou. Dus komende maandag, dat willen jullie weten. Ja. Uh, heb ik uh, weer een uh, uitzending voor een uh, Play It Loud Brand New. Het is alweer de zesde aflevering. Dat is een beetje mijn uh, ja, meest... Uh, uh, uh, uitgezonden uitzending van alle Play It Loud-series, zeg maar, uh -huh. uh, heb ik aandacht voor alle nieuwe uh, releases van de afgelopen maand september. En dan ga ik in een chronologisch volgorde dus alle uh, belangrijkste en bekendste nummers uh, draaien of bekendste bands draaien met hun nieuwste releases. En daar heb ik uiteraard alle informatie bij. en uh, Ik heb ook aandacht voor wat beginnende bandjes. Uh, bands die net hun uh, eerste single hebben uitgebracht. Of uh, ja, net komen kijken eigenlijk. Dus dat, uh, dat is een beetje de planning voor komende maandag. Is er wat moois op, uh, op komst? Wat talentvols? Uh, nou ja, het is... Uh... Uh, vooral uh, veel um, ja, extremer werk wat, uh, wat er voorbij komt. Uh, er is ook wel een leuke band, die uh, is heeft voor oorsprong wel in Nederland, maar heeft meer internationale leden. En die maken een beetje sleazy, glamrock-achtige hardrock. En die band dat bestaat uit vrouwen, dat is uh, Cobra Spel. Ik heb er nog nooit echt van gehoord, maar die uh, zijn ook nog niet zo lang actief. En die hebben onlangs, uh, nog niet zo heel lang geleden, 26 september, een single uh, getiteld Sex, dus een hele uh, erotische titel uh, uitgebracht. En die ga ik dus ook draaien onder andere. Okay. En dat is wel een beetje een, uh, een, een nieuwkomer, ook de band Color of Rain, die maken een beetje post-black metal, dus dat is, ja... Post-black, dus na-black? Ja, dus niet helemaal black, maar post-black, ja. Dat is ook weer een nieuwe stijl uh, van de laatste jaren, volgens mij. En dan heb ik verder nog, Kijk hoor, ik heb van alles wat staan... Uh, Eternal Evil komt nog voorbij, is ook niet zo'n hele bekende naam voor mij. Maar ook wel heel veel bekende namen hoor. Uh, de nieuwste Within Temptation uh, wordt sowieso ook gedraaid. Die hebben net een okay. nieuwe single uit, oh, Ritual. Een yeah. huh. uh, andere band uh, waar je al een tijdje niks meer van gehoord hebt uit The Zeros, P.O.D. Uh, komt er ook voorbij met een nieuwe single. Dus ja, het wordt weer een, een wisselende uitzending uh, qua stijlen ook. Ik kan het verwachten, een beetje uh, symfonische muziek, uh, industrial, black metal, een beetje prog uh, progressive metal komt voorbij. Echt uh, heel wisselend. Wat een leuke uitzending. Uh, ook death metal zie ik hier staan nog. Oh, ja. dus, uh, voor ieder wat wils. Klinkt goed. En dat maakt het leuk uh, van de brand new, zeg maar, dat het dus echt meer... Uh, uh, nadruk, nadruk legt op uh, allerlei stijlen van muziek en ook de nieuwste singles dus dan blijf je ook een beetje op de hoogte Uiteraard dan behandel ik ook weer de metal de wekelijke metal nieuwsjes. Wat er dan de afgelopen week gebeurd is. En weer de concertagenda waar we nog naartoe kunnen de komende week. Volgende week dan uiteraard. Waar nog kaartjes voor beschikbaar zijn in de omgeving. Dus denk aan Patronaat en Melkweg in Amsterdam onder andere. Het wordt weer een bomvolle uitzending. Nou, mooi. Ook nog Paradiso, Marcel? Uh, uh, paradiso staat volgende week niet voor de metalhead gepland. Okay. Wel de melkweg in ieder geval. oké. Okay. Ja, daar staan nog wel een paar uh, namen uh, gepland. Dus uh, ja, dat en meer luisteren dus uh, komende maandag 9 oktober weer vanaf 9 uur. En ik mag ook nog even een nieuwtje mededelen. Ah. Uh, voor uh, de liefhebbers van de symfonische metal heb ik uh, goed nieuws. Uh, ...gezien ik een band uit Hoofddorp heb gecontacteerd. Huh? De naam is uh, Solar Cycles. Uh, zij komen ook ja, net met hun nieuwste album uit. Uh, hun hebben een release party, 27 oktober... ...in uh, poppodium C-Punt. Uh, ik heb C -punt? er nog niet van gehoord. Ik, in ja, in Hoofddorp? Ja, in Hoofddorp. Niet de duiker. We, we ken... Niet te Duiker, nee, dat dacht ah. ik dus ook. Maar het is een wat kleiner poppodia, denk ik. Uh, die ook uh, veel uh, lokale beentjes uh, behuist. En ik mag uh, deze band, uh, de uitzending dus voor hun release party, dus maandag 23 oktober, komen ze naar de studio... Voor een interview die ik met ze ga doen. En als het meezit, komt de hele band. Dat is dus maar liefst uh, vijf man. Okay. Het wordt een volle studio. En uh, ik ga ze van alles vragen over uh, hun uh, debuutrelease. Ze hebben een EP'tje uitgebracht. Uh, Ethereal Storms heet die. En hun uh, debuutalbum uiteraard ga ik er alles over vragen. Uh, heet Lunar. En natuurlijk over hun single of uh, hun album release party ga ik ook alles vragen. En uh, ja, het wordt een, een leuk en ja, interessant apart interview. Dus, een dus, uh, ja. Nederlandse band. <laughs> een Nederlandse band, ja. En dat wil ik dus in de toekomst uh, met uh, Play It Loud live vaker gaan doen. Hè. Want ik heb natuurlijk eerder gezegd dat ik dus zes uh, verschillende Play It Louds heb. Elke ja. week weer een ander uh, thema. Uh, ik kan ze nog even opnoemen, uh, nou, Play It Loud Brand New had ik is dus al vermeld. Play It Loud Request, waar de mensen hun favoriete nummers kunnen aanvragen uh, op vaste thema's. Dus ik leg een thema voor waar zij dus hun uh, verzoeknummer voor kunnen aanvragen. Dat wordt trouwens over twee weken, dus niet komende maandag die week erop heb ik uh, weer Play It Loud Request. En dan kunnen de mensen hun een verzoekje indienen, dat kan alvast. Uh, op mijn web, uh, website of Facebookpagina play it out, at ZFM Zandvoort. Het is dan geschreven. Uh, en het thema is je uh, favoriete uh, guilty pleasure metal plaat. Dus ah, denk ja. een foute metal song, uh, Natjes of uh, glam metal-achtige bands. Uh, Science fiction. metal, vindt, maar nog steeds goed, zeg maar. Ah, ja. Ah. Dus uh, dat we het, uh, volgende week, daar ga ik natuurlijk volgende week wat meer over vertellen als ik ja. daar uh, aan toe komt, tenminste, als uh, met mijn werk goed uitkomt. En uh, dan heb ik nog uh, Play It Loud uh, Underground, zoals jullie ook al weten, met uh, Ben van Rode, ah. dat is elke laatste maandag van de maand. En ik heb Play It Loud Selected, die heb ik trouwens afgelopen maandag gehad, als een erg leuke uitzending voor de mensen die geluisterd hebben. Uh, of niet geluisterd hebben, sorry, uh, was dat in het uh, teken van Frog Leap, Oftewel Leo Moraccioli. Uh, je had uh, al ja. moeite met de uitspraak, hoor ja. ik, uh, maar ja, so <laughs> dat is niet zo'n makkelijke naam. Open, maar no? uh, klinkt, uh, klinkt Italiaans, <laughs> Moraccioli, maar het is een Noorse YouTube fenomeen. Ja. En uh, ik heb daar heel veel leuke reacties op gehad. Uh, mensen vonden het allemaal erg leuke muziek. Uh, allemaal herkenbaar natuurlijk omdat hij uh, ja, verschillende popnummers in een metaljasje heeft gestoken op zijn manier. Ah. Dus ik heb onder andere uh, uh, Rasputin gedraaid van Boney M, uh, ja. Losing <laughs> My Religion van R.E.M, noem het op. Alle bekende liedjes die kwamen voorbij die avond. En uh, ik ben wel van plan om dat weer uh, op te pakken in een tweede uitzending, aangezien die man zoveel koffers heeft gemaakt. Hou je ja. niet voor mogelijk, ik denk wel meer dan 400 of zo. zo. En hij brengt, elke week vrijdag brengt hij een nieuwe koffer op de markt, dus op uh, YouTube en uh, ook uh, als verzoek zeg maar. Dus hij vraagt uh, zijn fans uh, welk nummer ze graag willen horen in, uh, in zijn variant. Van metal. Dus uh, ja, daar kan ik nog heel wat uitzendingen mee vullen ja. Ik ga in ieder geval nog een deel 2 doen, en dat uh, wordt volgende maand ook. Okay, dus ja, ja, genoeg plannen. Ja, en ja zeker. Al, uh, Play it loud. Goed. En ook uh, Play it loud fans heb ik natuurlijk nog eens voor de, de metalhead die dan langs wil komen om zijn favoriete muziek te laten draaien en uiteraard ook uh, over te praten. Dat ja. zijn de, de zes uitzendingen van Play It Loud. Dus... Uh, hartstikke goed, je hebt het druk? Ja, ja. ja ik ben een druk mannetje. <laughs> ik, uh, ik probeer ook uh, ja, zoveel mogelijk uh, ideeën uit te werken, bands te contacteren. Ja, ja. Ik ben zelfs ook bezig met uh, proberen, of het lukt, weet ik niet. Ik heb vanmiddag een afspraak... Uh, bij pluspunt niet dat dat gaat lukken, maar ik probeer ook uh, optredetjes te regelen. Te organiseren oh, leuk! Voor metal, beentjes. Maar leuk, ja. ik ben nog op zoek naar een uh, geschikte locatie daarvoor. Dus uh, mochten jullie mensen weten, of uh, locaties weten, of mensen weten die uh, toevallig een ruimte verhuren die uh, geschikt zouden kunnen zijn... Ja? Uh, voor pode, voor in in Zandvoort feestjes. neem ik aan. In Zandvoort, ja. ja want ja. ik kreeg namelijk de vraag via Facebook een uh, paar weken terug, ook van een, uh, een metal-muzikant, uh, Van, waarom zijn er eigenlijk geen uh, metalconcerten in Zandvoort? Ja. toen dus uh, ging ik bij mezelf na van: nee, dat klopt inderdaad, er is helemaal niks. Dat was zonde eigenlijk. Dus, ja. uh, en met de krocht nou, dus is niks. Op, ik heb de kocht al benaderd, maar helaas uh, ja, is het geluid daar niet zo goed geïsoleerd. Uh, <laughs> als je ja, muziek uh, daar hoort, zeg maar, dan hoor je het eigenlijk buiten al uh, doorklinken, doorklinken. <laughs> ja. Dus uh, dat zou niet geschikt kunnen zijn voor uh, metal, nou, ben ik bang? Ja, maar... Het had een ideale uh, yeah. ja, locatie geweest. Maar uh, de eigenaar, uh, die zit er nog maar een half jaar en hij vertelde mij dat... Uh, dat de, de pastoor die woont er ook vlak naast. Dus hij wil oh. geen zin met de pastoor. Dus wat, wat begrijpen valt uiteraard. Ja ja ja, ja, ja ja wil de laatste half jaar natuurlijk nog wel even goed uh, uitzitten. Zonder ja. dus problemen. Dus ik, uh, Hij zat er wel mee. Hij uh, had het graag gegund. Maar wij durven er toch niet aan. Dus ja. ik uh, heb nu dan een afspraak met Pluspunt. En ik zie eigenlijk ook geen... Uh, oh, Pluspunt naar uh, beneden of zo, ja. Ja, ze hebben daar wel een, een theaterzaal ook. Ja, maar nu ja. vertelde degene die uh, daar werkt... dat uh, daar ook mensen boven wonen. Dus ik hoop dat het kan... Maar dat hoor ik allemaal vanmiddag. Dus daar hoor je uiteraard ook wat meer over. Nou, okay. En we zullen onze ogen en oren open houden. Ja. Als je ja. Bent, ik, ja. Wilt, leuk trouwens dat verhaal wat je vertelde. Want uh, mm -hmm. ik vroeg aan Jaap Koper. Die doet dus de Alternative FM natuurlijk. Ja, ja, die uh, ja. heeft ook wel bandjes hier in de studio. Ik zeg van nou, ja, mijn zo speelt in een band wet. Dat is dan een uh, funkband. Mm. Maar nogal een ruige band blijkbaar. Uit, uh, hij zei, ja, ja, die maakt zoveel herrie. Dat hele studio dat gaat over afdillen. Uh, ja. <lacht> dus dat ja, mag ja, niet. Want, uh, Marcus vertelde het ook al dat hij een beentje had in de studio... die wel op volle uh, sterkte speelde. En uh, hij was wel echt bang dat de ramen dus wat uitgeblazen werden. Dat was ook wel redelijk stevig. Dus uh, ja, dat is ook niet helemaal uh, handig. Anders had ik ze daar natuurlijk uh, ja. in de studio laten optreden. Maar uh, ja, voor een akoestische set misschien. Daar ben ik overigens ook nog mee bezig. Oh ja, ja. regelen. Dus ja. uh, ook misschien met de band Solo Cycles of even een uh, akoestische set willen doen. Maar dat uh, moet ik er eerst nog allemaal uitzoeken. Ja. Ik ben al lang blij dat ze komen en ik draai uiteraard hun muziek dan ook uh, wat allemaal uitgekomen is. Dus uh, dat, uh, dat wil ik als eerste doen. Ja. En uiteindelijk wil ik misschien wel focussen op lijfpintjes en dergelijke ook. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, maar het moet wel mogelijk zijn. Marcus, die was wel bereid om mij te helpen daarin. Dus, ik had er wel een beentje, een lokaal beentje uit Zandvoort benaderd. En die had wel uh, zin om te komen optreden. Uh, maar ook ja. dat, we moeten nog even kijken hoe dat qua geluid kan. Ze hebben, uh, maken trash metal, dus het is ook wel redelijk uh, aan de harde kant. Dus uh, ja, er zijn nog volop uh, dingen in ontwikkeling. Dus uh, ik hoop dat het allemaal doorzet. Nou, ja, heel ja, nieuws, uh, Marcel. Uh, ja, zeker. Uh, we zijn lekker bezig. Ja. Ik, uh, ik heb er heel veel zin in. Ik vind het hartstikke leuk om te doen, allemaal. En. Uh, ja, ik uh, probeer ook zo op deze manier mijn, uh, mijn skills uh, te verbeteren. Dus. Hartstikke goed. Heel goed, Marcel. Nou, we hopen je ja. volgende week weer te spreken. Ik en hoop ik... Uh, dat ik, uh, ik uh, zal zo, zo niet wel mijn, mijn, uh, mijn verhaaltje weer doorsturen naar jou Ja, Oké. het uh, okay. niet lukt, maar uh, ik hoop van wel. Nou, dank jullie wel. oké okay, uh, passere Dan passeren we succes nog met de rest van de uitzending. Dank je wel. Okay. We gaan eruit met... de, tot de week. Oh yeah, doei. van Jello. Doei, doei. Oh, lekker. Doei doei. <laughs> <laughs> Van uh, Roy niet te pakken. En uh, dan ga ik dus vertellen wat er bij Zandvoort uh, Insight allemaal staat. Uh, daar gaat, uh, ja. Ze hebben een artikel over de Zandvoort Art. De kunst, de, het kunstweekend van 14 en 15 oktober. Dus volgend weekend. En dat, uh, onder, dat is onder de vlag van de ro uh, ro uh, Rotary Club. Ja, kom ja, een beetje op de... Ja. Een Rotary Club wordt op 14 en 15 oktober een sprankelende kunstweekend. Zondag, uh, Zandvoort Aard georganiseerd. Dit tweedaagse evenement brengt uh, meer dan 60 getalenteerde kunstenaars samen. die hun meeste werken zullen tentoonstellen op diverse locaties. die vrij toegankelijk zijn. Dus je kan dan overal naartoe. Uh, even kijken, waar is het? Onder andere. Het is in het Zandvoort Museum, het Louis davidskaree uh, Erabbel, de Agatha Kerk, okay. Atelier Kwaba, het Rode Kruisgebouw, het Historische Raadhuis, oh, ja. Holland Casino, c doet mee, Wijn AC doet mee, Jenks doet mee, Le Bar doet mee, uh, Tijn U uh, Akersloot doet mee, Vlug, uh, Vlug Fashion doet mee. Uh, Vera Flowers and Gifts doet mee. Hanneke Voigt Bloemen doet mee. Revolved uh, re uh, doet mee. Restaurant MMX. Het uh, bijgebouw van de Protestantse Kerk. Bloemziekunst J. Bluis. En de ateliers van de kunstenaar zelf. Dus het is een hele lange wandeling door uh, Zandvoort. Met uh, Zandvoort aan. Maar Golf Casino heeft ook kunst? Die schijnt ook kunst te hebben. Ja. En dan moet je onder het gokken naar een guk... of kan je gewoon naar binnen lopen zonder te gokken? Ja, hoe doe je dat ja, dan? Ja, <tip> ja, doe eens wat. <tip> Weet ik veel. <tip> <tip> ik lees ook alleen maar voor. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Ik heb het niet verzonnen. En bij Bib... Bibliotheek Zuid-Kermeland... is jou thuisweek uh, tijdens de kinderboekenweek. We hebben het er natuurlijk net met Robin al over gehad. En, uh, elke blikje. <tip> <tip> Sorry. Mijn excuus, ik ben net verkouden geweest. Maar ik heb je aangestoken, stoken, hè? Ja, schat. Ik ben ook verkouden. Ja. dan iedereen die hier komt, wordt allemaal verkouden. Nee, <laughs> want het is alweer over. Ja. Maar, maar ik moest even een hoesje doen, meer niet. De Kinderbakkerbeek komt dit jaar uh, bij je thuis met het thema Bij mij thuis. Nou, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Woensdag 4 oktober barst de jaarlijkse uh, leesfestijn ook bij de bibliotheek weer los. met een Rijmwedstrijd, activiteiten, tekenen en in de bibliotheek is ook nog veel meer te doen. Uh, kom dus langs en neem een kijkje en neem meteen een stapel boeken mee naar huis. Zo, dat is, is dat. Ja. Onder andere van Robin Raven. Onder andere van Robin Raven. Robin Raven heeft hele leuke kinderboeken geschreven. Ja, hij heeft zelfs eentje over mij geschreven. Ja, jij was, stond daar als de boze man. De boze astronaut. <laughs> ja, nee, de, de, ja, ik was... de boze man van, uh, van de ESA. Van ESA, oh ja, ja. dat was het. <laughs> ja. Uh, er is uh, ook een, een, een, een uh, verhaal van uh, Edwin uh, Gitsels, die schrijft een biografie over Harry de Winter. Een lang verhaal, kort. Enkele dagen geleden introduceerde de Zandvoortse auteur Edwin Gitzels uh, zijn nieuwe geschreven biografie getiteld Een Lang Verhaal Kort. Over niemand minder dan de televisieproducent Harry de Winter. Deze onthullende biografie werpt een licht op levensloop van een man die talloze televisiesuccessen op zijn naam heeft staan. En een onmiskenbare stempel heeft gedrukt op de Nederlandse mediawereld. Een bijzondere aanwezigheid bij de Boekland-serie was Angela Groothuizen. Die door Harry de Winter persoonlijk werd ontdekt voor de televisie. Dit intrigerende verhaal over hoe Angela de oorspronkelijke andere artistieke plannen had... werd overtuigd om een presentatietje te worden in de uitdaging... dat Harry aan, aan het verkopen was aan de Afro in slechts... Een van de veel onthullende verhalen die in een lang verhaal kort worden verteld. Het boek is nu beschikbaar voor het grote publiek. Nou ja, dat, dat, dat heeft uh, Zandvoort in Zijt ook allemaal. Oké. Okay. Maar trouwens, er zijn best wel veel Zandvoorters in die mediawereld gedoken. Hè? Ja. Gerne Loogman heeft het gedaan, Dino Stuit heeft dat gedaan, Hans Botman. Ja. Allemaal in de mediawereld. En vroeger natuurlijk ook... Heel veel bekende zandvoerders in de meren. Ja. Ook zangers natuurlijk. Uh, Frank ja, Parne Koper, Ria Falk. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe heet die ook weer van het suikerkissie? Uh, suikerkissie. Hoe heet dat? Uh, Zwarte Riek. Zwarte Riek, ja. Ook zandvoerders. Ja. ja. Oké, okay, dan gaan we nu weer draaien van T-Rex. Hot love. She's My woman of gold and she's not very old, uh-huh But she's my woman of gold and she's not very old, uh-huh I don't mean to be bold about the may I hold your hand But she I ain't not a witch and I love the wish twitch, uh-huh Yeah, I ain't not like a witch, and I love the witchy twitch. Uh -huh. I'm a labor of love I'm a and my pleasure. But she's faster than most, and she lives on the coast. But uh -huh. well, she's faster than most. Ja, dan gaan we toch nu wat uh, uh, cabaret spelen. Hè? Ik heb hier uh, Denkboy. Uh, geef een inbruggerscursus, typisch Surinaams, in Carré. Kijk Master Trippi, trippi, trippi, Even we beginnen. Mijn Voor de mensen die me niet verstaan. Mijn lucht is omhoog. After hoe Weer nog ga even. Oké. Okay. Welkom bij de inburgeringscursus van typisch Surinaams. De inburgeringscursus is in het leven geroepen. In nauw overleg met onze legerleiding en de heer Verveer. Omdat wij menen dat een cursus bij typisch Surinaams noodzakelijk is. Wij weten dat niet alleen Surinamers, maar ook anderen zijn komen infiltreren. Denk hierbij voornamelijk aan de versnederlander... ...bij de mensen beter bekend als de Bounty. <applaus> Voor die mensen hebben wij gemeend... ...een inburgeringscursus in het leven te roepen. De inburgeringscursus is al begonnen. Want de Bounty heeft vandaag geleerd... ...als er wetten zijn, als er tijden zijn... ...beginnen wij Surinamers altijd iets later. Want wij Surinamers hebben... ...te maken. Dus... ...je kan als Surinamer naar een verjaardag van je neef gaan... ...die jij al drie maanden moet betalen. Maar jij hebt... ...te maken. Jij kan als Surinamer met je buitenvrouw in de stad Amsterdam lopen, terwijl je eigen vrouw daar ook loopt, want jij hebt te wachten. En jij kan als Borromang naar een feestje gaan met een lege envelop en heel de avond hangen aan de bar, want jij hebt drie De inburgeringscursus is in het leven geroepen, omdat de Surinaamse maatschappij verandert. Alles verandert, alles gaat met zijn tijd mee. Daarom is het belangrijk om de taal te kennen, maar ook de begrippen. Wij zullen u hier vanavond laten kennismaken met de belangrijkste taal en begrippen. Het eerste begrip waar we mee beginnen is het begrip Dokken. Dokken, laat mij u uitleggen wat Dokken in deze betekent. Jij loopt als man met jouw extra vrouw aan de hand in de stad. Je bent gewoon naar de stad gegaan, want je dong. Jij loopt, tegenover komt eigen vrouw. Jij hebt op tijd gezien. Dat wil zeggen, je poes aan extra vrouw. Want dan moet jij doggen. Niet op tijd dokken, kan hele vervelende gevolgen hebben. Dokken. Want in het verlengde van dokken krijg je vanzelfs het begrip... bossen. Nogmaals, de situatie. Jij staat aan de hand extra vrouw. Je die. Tegenover komt eigen vrouw. Je hebt niet op tijd gezien. Mijn mevrouw heeft u wel op tijd gezien. Zij heeft een kleine fles gevonden... ...om die op jouw hoofd te bossen. Zoals ik eerder al zei, niet op tijd dokken... ...kan hele vervelende gevolgen hebben. Bossen. En in het verlengen van deze begrippen... ...krijg je vanzelfs het begrip kraken. Kraken kan vele lijn dingen betekenen. In deze kan kraken betekenen. Jij bent voor één voetbalteam dat speelt tegen een ander team. Dan kan jij kraag houden dat jouw team wint. Ook kan het zo zijn dat jij als man jouw cellulair bent thuis vergeten. Dan moet jij kraag houden dat jouw vrouw die niet wint. Lukt het kraken niet, krijg jij vanzelf weer dat jij moet tokken. <lacht> kraken. Zoals aangegeven, de Surinaamse taal is in ontwikkeling. En in nauw overleg met de Surinaamse legerleiding is besloten dat de taal verzacht gaat worden. Onze taal is soms te hard, hij is soms te grof. Vandaar dat wij vanaf nu gaan werken met verzachtende woorden. Dus vanaf nu werken wij niet meer met. Saka-saka-dagoe. Koulo. Nee, vanaf nu ben je in Suriname gemapimeerd. Gemapimeerd. Afkomstig van de mapima. Weeg profheid wordt die niet meer gebruikt. Tegenwoordig ben jij gemapieerd. <tie> jij kan er ook gemapieerd uitzien. Hier en daar heb ik wat uitzien uitziende mensen gezien. Neem iets wat meer tijd voor je van huis gaat. Kijk iets langer in de spiegel. Dan voorkom je er gemapieerd uit te zien. Gemappiemeerd. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is wel mooi al, dat Surinamers. En dan heb ik nu... Uh, Paul Conte... Max. Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica Max.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 12 industriële bedrijven voor het lozen van onder meer kwik, zink en stikstof voldoen niet aan de regels. Dat blijkt uit een onderzoek van het Financieel Dagblad en het onderzoeksplatform Investico. Het gaat onder andere om vergunningen van Tata Steel in Armuiden, Dow Chemicals in uh, Terneuzen en diverse raffinaderijen in het Rotterdamse havengebied. Ook een handvol andere bedrijven in de industrie heeft de lozingsvergunning... die volgens de recente regels niet meer voldoen. Eerder dit jaar is gewaarschuwd dat Nederland afstevend op een watercrisis die vergelijkbaar is met de stikstofcrisis. <tiedacht> Vanaf 2000, 2027 moeten EU-landen <tiedacht> voldoen aan strenge regels voor waterkwaliteit. Maar het is zeer de vraag of Nederland daar over vier jaar inderdaad aan kan voldoen. Zo niet, dan kunnen de lozingsvergunningen voor bedrijven worden aangevochten bij de rechter. En er is een, ge een gereden kans dat de aanklagers die zaken winnen. Nederland dreigt dan opnieuw op slot te gaan... zoals nu bijvoorbeeld gebeurt met de woningbouw... die aan banden is gelegd vanwege te veel stikstof. Dus... Dus wat... Nou, het, de wat van stiel intrekken. Ja, euh, dat hadden ze al een eeuw geleden moeten doen. Ja. Nou, het bestaat pas 125 jaar, hè. Dus... Oké, okay, één eeuw geleden. Eén eeuw geleden. Ja. En die PFAS zit er ook bij? Ja. Die PFAS, die, dat is weer een ander uh, dingetje. Nou, dat is, gaat toch ook over ja, het water? Dat gaat ook over het water, ja. Maar nou, pak er gelijk mee dan. Hoogstwaarschijnlijk is dat er helemaal niet meer uit te krijgen. PFAS is, ne is nergens door oplosbaar. Ja, en dus? Blijft dat in de grond en in, de, ja. in het water zitten? En dan? Ja. Ja. Ja. Ja. Dat blijft een uh, miljoen jaar. Uh. Ja. Nou, voor mij breekt het wel een keertje. Maar goed, oké. Okay, uh, yeah. ja, ja, nee. Niet, uh. yeah. En als je kijkt naar het Visblad, dan zeggen ze: ja, de Nederlandse wateren zijn zo mooi schoon. En dan kunnen we weer mooie vissen vangen. Maar blijkbaar valt dat tegen. Ja. Oké. Okay. Dus. Draai je weer een muziekje. Maarten en de Muffins. Dance bar. Daar is, uh, even kijken, uh, uh, 8 uh, oktober, uh, David Vos en Nettie Krul. En dat is, uh, David zingt uh, en vertelt hartstochtelijk over van alles wat al lang bezongen en verteld is. Maar Ach. altijd de moeite waard blijft om gezongen en verteld te worden. Hartverscheurend, vrolijk, meezingbaar en ontroerende stukken uit het bezielende en bezielde poëtische oeuvre van Ramse Safi. Lennart Nijg, Willem uh, Wilnik en uh, Theo Nijland. Oké. Okay. Dus dat lijkt me uh, wel een aanrader. Uh, dat klinkt wel goed, ja. Ja, en dat is in de veel de laatste weken van, uh, van dit jaar, in december... Uh, uh, van het jaar Adem Nederland muziek tijdens de NPO Radio 2 Top 2000. Het meest beluisterde radioprogramma van Nederland. Buiten dit programma natuurlijk. <laughs> reden voor de Phil om het Live 2000 festival te introduceren. Tussen kerst en oud en nieuw staat de Phil vier dagen in het teken van de allergrootste hits aller tijden. Tribute bands van de Top 2000 artiesten treden op. En brengen je in de sfeer van onder andere Pink Floyd, Abba, J uh, Elvis en J uh, James Brown. Waaronder het bouwen van iconische albumhoesena en dat soort dingen meer. Ik ben trouwens in uh, de film de, de geweest uh, afgelopen weekend. Ja, ben, het was ja. uh, Vinyl records. Ja, ah, dat was perfect. Alleen ik heb, ja, het was ik heb goede interviews en uh, een, een hoofdzalen geweest. Alleen ik miste dus die zaal van 100.000 euro. Was ze zogenaamd uh, echt high fi zouden spelen. Nou, dat wil ik wel eens horen. Een zaal van 100.000 euro? Ja, een nou, apparatuur van 100.000 euro... voor uh, muziek af te spelen. Oké. Okay. Nou ja. Dat, uh. dat heb je niet gehoord? Nee, dat was s ochtends vroeger. En toen ik er was, was het uh, ook niet. En uh, ik heb wel eens een keer in een zaal gezien voor... Nou, dat was 250.000 euro. Dat was helemaal van door RAF georganiseerd met... Uh, uh -huh. Allemaal audio research versterkers bovenop elkaar. Een stuk of twintig. En dan ontzettend mooie uh, elektrostaat. luidsprekers, Logans. Of allemaal, ofzo. Maar er waren er meerdere. En dan een draaitafel. En, en, en een Reference In een bak met zand. Uh -huh. om gewoon Om trillingen te voorkomen. En, uh, wow, een mooi geluid. Maar goed, dat had ik eens eventjes willen uh, horen bij film. Maar uh, dat is me niet gelukt. Weet je, ik had vroeger op mijn kamertje... Een is. In, de, in, de, in de Masluistraat was inderdaad een duel En dat was een perfect geluid. Dat, was, dat, dat krijg je nooit meer. Nee, dat was mono. Dat was zo'n zo plaatje wat je opzet. Op een gegeven moment ging dat plaatje... Maar dat, dat, was, dat was ideaal. Ja, met die, zo horen met die, platen te zijn. Met die gierende hormonen van je. Ja. Ja, nee, dan, dan, dan ja. vatten we het. Ja, die hoorden zo. Maar we speelden trouwens net de uh, jaarburg. You're a better man than I. Ja, maar ik, heb nog een, ik ben nog helemaal niet klaar. Nou, je hebt nog maar uh, 20 seconden. De Stad Schouwburg heeft Paul de Leeuw zaterdag en zondag uh, 7 en 8 oktober. Kaartjes 15 tot 27, 50. Ba en dat is 60 en uh, dat, uh, dat zien we wel heten uh, show. Dus...